Ik ben een keer twee weken vrij, dus volgende week heb je waarschijnlijk met uh, Claudia te maken. Ah, oké. Okay. Prima. Gaan we die proberen te bellen. En de ja. rest ons van het team Goedemorgen de Antwoord op woensdag. Dat is Pim en Maya en mijzelf jou een heel veilig uh, uiteinde te wensen. Goed begin. Ja. En fijne Wens vakantie. Wens ik jullie ook allemaal. Dankjewel. En we heel spreken precies. elkaar volgend jaar vast nog wel. Ik wel. Oké, okay. bedankt. Dag er. Hoi.